Dik Hark met het NOS Journaal. De gemeente Heerlen buigt zich vandaag over een sloopplan voor een deel van het verzakte winkelcentrum het loon. In het plan beschrijft de vereniging van eigenaren hoe en wanneer ze het verzakte deel van het loon willen slopen. Als er niet wordt gesloopt dan stort het gebouw zeker vanzelf in, zegt de burgemeester van Heerlen. Gisteren verergerde de verzakking onder het winkelcentrum. De grond onder een deel van de parkeergarage zakte verder weg. Een priester uit Eindhoven stapt naar de rechter omdat hij is geschorst. Bisdom den Bos zet de man van 81 uit zijn ambt omdat hij weigert zijn relatie te beëindigen. De priester woont al 46 jaar samen met zijn vriendin. Tot nu toe werd zijn relatie gedoogd. De priester komt openlijk voor zijn relatie uit. Samen met zijn vriendin heeft hij kritische brochures geschreven over het feit dat priesters geen seks mogen hebben. Of zijn kritiek op het celibaatse de reden is dat hij nu wordt geschorst is onduidelijk.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 Het weer flink wat buien, sommige met hagel, de sneeuw en onweer. In het zuiden ook af en toe zon, het wordt een graad of 7 en er staat een stevige wind. Morgen en ook de komende dagen aanhoudend herfstachtig, met veel regen, wind en bewolking. Dit was het RMS Dit is Wijnaldswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12, Utrecht-Arnhem, tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. A27, utrecht Breda, tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. En de A67, Venlo-Eindhoven, tussen Venlo en Eindhoven. Tot zover de...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 Het leven lijkt zo somber, zo leeg en zo kil. Helemaal alleen zonder jou, zo stil.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 www.zfmzandvoort.nl. Ook dit jaar kun je luisteren naar de winterse feiten. De winterse feiten. Koud, hè, koud, hè! De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.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 Voor een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie? En jij dan nog steeds, jij dan nog steeds En wij dan nog steeds, wij gaan